Op het Lowlands terrein stonden tappunten met gratis drinkwater. Er werden vandaag veel meer plastic flesjes gevuld dan gisteren. Op het drukste moment ging er 125.000 liter per uur doorheen. Automobilisten die vanavond vaststonden op de A12... hebben water aangeboden gekregen. Het werd uitgedeeld door medewerkers van de Geneeskundige Dienst... en Rijkswaterstaat. Bij Reeuwijk was aan het begin van de avond een ongeluk gebeurd... waar drie auto's bij betrokken waren. Vier mensen raakten gewond. Rond dezelfde tijd werd bij de politie gemeld dat verderop op de A12 werd geschoten bij Sveen. Een man zou met een pistool uit het autoraam hebben gevuurd. De politie sloot meteen de afritten af, maar er is niemand met een pistool gevonden.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 In Pakistan is een meisje van elf met het syndroom van Down gearresteerd... omdat ze pagina's met Koranteksten zou hebben verbrand. Het meisje, dat uit een christelijk gezin komt, wordt beschuldigd van blasfemie. En daar staat in Pakistan de doodstraf op. De arrestatie volgde op een betoging van woedende moslims. Volgens een Pakistanse organisatie van christenen... dreigden de demonstranten de huizen van christenen plat te branden... in de wijk van Islamabad, waar het meisje woont. Haar familie is gevlucht. Volgens de Indiaanse media is het kind vanwege haar beperking... niet in staat om goed antwoord te geven op de vragen van de politie. In Egypte zijn drie hoofdredacteuren van kranten opgeroepen voor verhoor... vanwege kritische artikelen over president Morsi. Dat meldt de onafhankelijke Egyptische krant Al-Shorouk. Zo zou Morsi een fascistische president zijn genoemd die terrorisme predikt... Gehoopt werd dat er, na de val van president Mubarak... meer persvrijheid in Egypte zou komen. Maar daar lijkt geen sprake van met de komst van de nieuwe president Morsi... die de kandidaat was van de moslimbroederschap. Vanaf morgen ligt in supermarkten gekweekte vis met een keurmerk. Daarmee wordt gegarandeerd dat de vis op een verantwoorde manier is geproduceerd. Het is het ASC-keurmerk en staat op vissen als tilapia, pangasius en zalm.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 En in de eredivisie heeft Ajax met groot gemak gewonnen van NEC. In Nijmegen werd het 6-1 voor de landskampioen, vooral door fouten van NEC. FC Twente is nu de enige club die na twee speelrondes de volle zes punten heeft. En vanmiddag werden nog drie wedstrijden gespeeld. FC Groningen Willem 2-1-1, AZ Heracles 3-1 en Ado Den Haag tegen RKC werd 2-2. Het weer, op de meeste plaatsen droog, lokaal kan een onweersbui vallen. Het koelt af tot een graad of twintig. Morgen overdag zon, maar ook stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het wordt 24 graden aan zee tot 28 in het binnenland. De dagen daarna nog iets koeler met een enkele bui. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom staat tussen Heinkensand en Afritsravenpolder 7 kilometer file, op de N59 Zierikzee richting Os, tussen Den Bommel en Knopens-Hellegadsplein 6 kilometer. En op de N57 Oudorp richting Rotterdam, tussen Port Zeelanden en Goedereden 5 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 De SP begon haar verkiezingscampagne vandaag in het Openluchtmuseum bij Arnhem. Bewaar ik warme herinneringen aan. Als jongen van tien stond ik er al voor de poort. Te wachten op aardig uitziende volwassenen die ik kon vragen... of ik met ze mee mocht lopen naar binnen. Want je moest twaalf zijn om er zonder begeleiding in te mogen. Eenmaal binnen snelde ik dan naar de plaggenhut... om te dromen over een leven op de heide met het meisje van mijn dromen. Die plaggenhut, de SP... Het moet ergens iets met elkaar te maken hebben. Goedenavond, het oog blikt zoals altijd naar morgen... verkiezingen in Somalië en na komende week... de première van King Lear te Amsterdam... met een belangrijke rol voor Jules Crozet als Gloucester... met wie ik praat over de huidige Shakespeare-hosten in Nederland... en over het thema van King Lear, ouderdom en aftakeling. En Somalië en verkiezingen lijken begrippen die niet met elkaar stroken. Het land staat bekend als een failed state... en als uitvalsbasis van piraten. En toch, morgen wordt daar gestemd. Wat mogen we daarvan verwachten? Twee insiders vertellen het u. Maar het gaat vanavond ook over Syrië... en de problemen waarmee journalisten daar te kampen hebben. Onder wie onze correspondent Sander van Horen... en fotograaf Eddy van Wessel. Om vijf voor twaalf... Meld u als chauffeur voor de Britse koninklijke familie. Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het nieuws van heden. Zondag 19 augustus. Ga uw heer mee. Het orakel Julian Assange sprak. Vanaf het balkonnetje van de Ecuadoriaanse ambassade in Londen... had hij goed uitzicht op zijn aanhangers... en tientallen politieagenten die hem zullen arresteren... zo gauw hij een voet buiten het diplomatieke grondzet. En daar zijn ze heel happig op, zei Assange. Inside this embassy after dark teams fire escape. De Britse politie wil hem te pakken krijgen om hem vervolgens uit te leveren aan Zweden. Assange denkt dat hij vervolgens op een vliegtuig naar Amerika zal worden gezet om vervolgd te worden voor het lekken van geheime overheidsdocumenten. Daar voelt hij niets voor en daarom roept hij de Amerikaanse president op de jacht te staken. vraag President Obama to do the right thing. The United States must renounce its witch hunt against WikiLeaks. Voorlopig blijft Assange vastzitten in de ambassade. De Britse regering zal hem geen vrijgeleide geven om naar Ecuador te vertrekken. De rest was al een tijdje bezig en vanaf nu doet ook de SP mee aan de verkiezingscampagne. In het Openluchtmuseum te Arnhem gaf voorman Emiel Roemer de reden waarom iedereen op zijn partij moet stemmen. Geef ons de kans om het waar te maken dat wij de komende jaren Nederland menselijker en socialer gaan maken. De anderen hebben kansen zat gehad, nu is het onze beurt. Zo so is het. De anderen hebben hun beurt gehad. Nu mag de SP ook eens een keer. En als die partij aan de beurt is, gaat het er heel anders toe. We zullen er een paar bond inleveren. Wie? Nou, dat zijn wel hele rijken dan. Dat zal ook niet erg wezen. De klassenstrijd is terug. En ook Jan Marijnissen, de oud-voorman, nam het op voor de huidige SP-leider. Die had deze week een onfortuinlijk akkefietje over wel of geen boete betalen... bij het overschrijden van de Europese begrotingsregels. Over my dead body, zei Roemer. Een foutje, volgens Marijnissen, en daar leer je alleen maar van. Dat is ook leren. Ik bedoel, dat is helemaal niet erg als je een keer een fout maakt. Ik bedoel, Rutte maakt ook een fout van 50 miljard. Ja, ik bedoel, we zijn allemaal maar mensen... En inderdaad, Roemer heeft zijn les geleerd. Nee, ja, ik zeg niks meer op zijn Engels. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het was mooi weer vandaag. Overal warm, maar het warmst was het toch in Limburg. Ja, Limburg ligt vanmiddag op een rooster. We zijn er echt gloeiend bij, met op dit moment even voor twee uur... al temperaturen van 34 graden in Limburg. Helaas voor de meteorologen, het is wel eens warmer geweest. Geen record dus vandaag, neemt niet weg dat er genoeg mensen zijn voor wie het echt te heet was. Neem ouderen in verzorgingshuizen. Gelukkig zijn pamfletten met voorzorgsmaatregelen verspreid. Ik heb het niet van buiten geleerd. Zorg voor koelte, blijf uit de hitte, vermijd inspanning, drink voldoende. Ja, dat doe ik ook, hè. En denk even aan de arme kippen in Limburg. Ze dreigden te stikken in hun hokken vanwege de hitte... De brandweer hielp door water op de daken te sproeien en zo voor verkoeling te zorgen. Dat redde hun levens voor even. Ja, we zijn aan het koelen om de temperatuur in de stal iets omlaag te krijgen en om de keukens leven te houden. Ja. Hoeveel zitten erin? in? Je zit er 55.000 in. Je gaat morgen vroeg uh, naar de slachterij. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En naast mij Martijn Nijhuis, die heeft de kranten van morgen vroeg al gelezen... een overzicht samengesteld en hij begint zelf met de voorlezing daarvan. Ja, Nederlandse pensioenfondsen hebben miljoenen euro's verloren door Facebook. Dat zegt het Financiële Dagblad dat onderzoek heeft gedaan... naar Amerikaanse beleggingen van de fondsen die kochten gewoon aandelen Facebook... ondanks waarschuwingen voor de te hoge prijs. En voor de hype rond de beursgang. Het zijn pensioenfondsen van ambtenaren en zorgpersoneel, APG en PGGM. Maar ook het pensioenfonds van Shell verloor veel geld door Facebook. De aandelen zijn inmiddels nog maar de helft waard. De fondsen willen niet zeggen of ze hun aandelen Facebook nog steeds hebben. Volgens de FD heeft het verlies door Facebook geen heel groot effect. Bovendien... Pensioenfonds APG hoor je niet klagen. Dat is de gelukkige bezitter van meer dan anderhalf miljoen aandelen Apple. En dat sloot voor vrijdag op het hoogste punt ooit. Een masseltje voor Nederlanders die in België een verkeersovertreding hebben begaan. Ze hoeven hun boete misschien niet te betalen. Sinds begin dit jaar in een veel Belgische korpsen... geen boetes meer van Nederlanders. Ze vinden het te veel moeite om de kentekengegevens op te vragen. Ja, want er is een nieuw Europees computersysteem... waardoor het allemaal veel omslachtiger is geworden. Nog even een waarschuwing voor wie zojuist opgelucht ademhaalde. In Antwerpen worden de kentekens wel gewoon genoteerd. Dus als u daar een tweede keer op vakantie gaat... dan krijgt u de bon misschien alsnog. In de Volkskrant gaat het over een ambitieus plan van staatssecretaris Knapen. Die wil iets doen aan de voedselschaarste in de wereld. Door risicovolle leningen aan te bieden. Stel dat een boer uit de Beemster 10 miljoen wil stoppen... in de productie van pootaardappelen in Ethiopië, zegt Knapen. Ja, een Nederlandse bank zal die boer geen geld durven te lenen... omdat het veel te risicovol is. Nou, die krijgt dan geld van de staatssecretaris... om de grootste risico's af te dekken. Het idee is dat de banken daarna wel geld durven te steken... in projecten van Nederlanders in ontwikkelingslanden. Nederland heeft de kennis in huis om in Afrika de productie te vergroten... en de kwaliteit van voedsel te verbeteren, zegt Knapen. Die kennis moet volgens hem niet alleen komen van een boer uit de Beemster... maar ook van de Universiteit Wageningen en grote bedrijven als Campina. NRC Next heeft het verkiezingsprogramma bekeken... van de oudere partij 50PLUS van Henk Krol. In dat programma staat onder meer... Ouderen hebben de afgelopen jaren het meest aan koopkracht ingeleverd. Logisch dat dit de eerste zin is van het partijprogramma, schrijft de krant. Want daaraan ontleent de partij haar bestaansrecht. Aan het idee dat ouderen kind van de rekening zijn. Dat zij de komende jaren weer het meest worden geplukt, zoals de partij zelf schrijft. Maar hoe je het ook bekijkt, ouderen hebben de laatste jaren echt niet het meest ingeleverd, zegt NSNX na uitgebreid onderzoek. De inkomens van 65-plussers zijn de afgelopen jaren juist sterker gestegen dan van andere groepen. Ook twee andere stellingen uit het partijprogramma zijn niet waar, zegt een ext In Zoetermeer zitten zo'n 30 bewoners van een flat de komende maand zonder toiletten en douches. Dat meldt het AD. Bij een renovatie is per ongeluk een leiding vernield. Daarom zijn piepkleine noodcabines voor de deur van hun flat gezet. Ja, sommige mensen moeten nu voor elk plasje vijf verdiepingen naar beneden lopen... Een zwangere vrouw in de flat heeft besloten om toch maar in het ziekenhuis te bevallen... omdat ze niet met haar buik in het douchhokje past. Een hoogbejaarde vrouw in de flat in Zoetermeer is net geopereerd aan haar oog. En koud terug uit het ziekenhuis moet ze s'nachts tot bijna op de grond hurken... om haar behoefte te doen op het lage chemische toilet. Een andere bewonster zegt... als ik wil douchen dan kan het zomaar gebeuren dat er al een ander bezig is. Dus sta dan met je handdoek en je douchegel. Ze is net terug van haar kampeervakantie in Zeeland ja, zegt ze. Eigenlijk kamperen we gewoon verder. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. Vanaf het balkon van de ambassade van Ecuador in Londen... hield Julian Assange vandaag een toespraak. Correspondent Anne Assane in Londen, goedenavond. Die goedenavond. speech duurde een minuut of tien. Is er verder uh, niets meer van uh, Assange vernomen vandaag? Nee, vandaag niet. En ook de afgelopen twee maanden toen Assange in de Ecuadoriaanse ambassade verbleef. Al die tijd hebben we eigenlijk niks tot weinig van hem gezien of gehoord. Nee. Eerder deze week nadat Ecuador hem asiel verleende heeft hij wel een reactie gegeven. Dat hij een stressvolle periode tegemoet zou gaan. En dan vandaag dus voor het eerst een langere speech. Maar dat is het dan ook wel. Ja, Hij haalde uit naar de Verenigde Staten die hem graag uitgeleverd willen zien. Maar wat zei hij over Groot-Brittannië? Eigenlijk heel weinig. Hij richtte zijn toespraak vooral op Amerika. Want daar is het Assange uiteindelijk allemaal om te doen natuurlijk. Hij is bang dat Zweden hem uitlevert aan Amerika. En daar zou hem een zware straf te wachten staan. Ja. Nou, in de toespraak van vandaag vroeg Assange aan Amerika... of ze het FBI-onderzoek dat naar hem loopt willen stoppen. En verder ging het vooral over het vrije woord... en het recht geheime informatie te publiceren... Uh, en ook bedankt hij zijn aanhangers uh, die voor de ambassade demonstreren. Maar, maar hij zei wel dat hij s'nachts de Britse politie kan horen... die op de brandtrappen van de ambassade loopt. Is dat paranoia of is dat aannemelijk? Nee, dat zou wel goed kunnen. Uh, ik had het zelf nog niet eerder gehoord... maar uh, de Britse politie weet wel heel goed wat ze doen. Um, ze staan ook uh, vlak voor de deur uh, met, um, uh, met twee agenten elke keer. Um, en ze, ze weten goed wat er Ecuadoriaans grondgebied is en wat niet. Uh, want wat opmerkelijk is, is dat de Ecuadoriaanse ambassade... gedeeld wordt met die van Colombia. Oh. Uh, en sommige gangen, en blijkbaar dus ook de brandtrappen... zijn een gezamenlijk grondgebied. Uh, dus daar uh, mag Assange niet komen. Toegankelijk. Nee, En de politie ja. wel. Uh, hij... Ja, de politie wil graag zijn tanden uh, laten zien. Ja, angstaanjagen misschien. Uh, Assange herhaalde zijn standpunt. Hij dankte Ecuador en andere landen in Latijns-Amerika voor hun steun. Maar zei hij uh, nog iets over wat hij nu gaat doen? Nee, heel wijs ook, want hij gaat zijn plannen natuurlijk niet prijsgeven. Iedereen verwacht dat hij in het geheim naar Ecuador zal proberen te vluchten. En als hij dat al van plan is, dan gaat hij natuurlijk dat niet aankondigen. Het zou ook goed kunnen dat Ecuador met Zweden probeert te onderhandelen... over politieverhoren in de ambassade of een rechtszaak via een videolink. Of het zou ook kunnen dat Zweden belooft Assange niet uit te leveren aan Amerika. Dan is hij ook bereid naar Zweden te gaan. Dus er is nog heel wat diplomatieke onderwerpen opties ja. mogelijk, maar die zullen eerst moeten worden onderhandeld... voordat hij daarover iets uh, zal zeggen. Heeft de Britse regering gereageerd op zijn toespraak? Nee, er is geen officiële reactie van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik denk ook dat die niet gaat komen. Ten eerste omdat Assange's speech verder niet heel veel toevoegt... aan de politieke en diplomatieke ruil tussen Groot-Brittannië en Ecuador. Maar ook omdat de Britse minister van Buitenlandse Zaken... afgelopen weken al heeft gezegd dat het Britse standpunt... ondanks de asielverlening van Ecuador hetzelfde blijft. Okay. En de, Britten, ja. Ja, de Britten zien het als een wettelijke plicht om Assange uit te leveren... en verandert uh, niks aan. Dank, Anne Tot zover, Assange. One and only Amy Winehouse, back to black. Op allerlei manieren proberen journalisten de voortwoedende burgeroorlog in Syrië te verslaan. Goedenavond, NOS-verslaggever Sander van Horen in Damaskus. Goedenavond. En fotograaf Eddie van Wessel, die net terug is uit Aleppo. Ook goedenavond. Goedenavond. Sander, uh, je bent in Damaskus. Uh, is daar veel te merken van het zojuist begonnen suikerfeest? Um, nee. Kijk, mensen vieren dat in, uh, in uh, alle bescheidenheid. Uh, echt grote feestvreugde is er niet bij. Bovendien, mensen zijn bang. Bang dat de gevechten die in Aleppo woeden weer terugkomen naar Damaskus. En heel veel mensen zijn natuurlijk ook nog gewoon gevlucht. Ja. Je bent nou voor de tweede keer in korte tijd in Damaskus. Is er, is er in die tussentijd veel veranderd? Ja, de vorige keer dat ik hier was, waren niet gevechten. Het was toch echt een, uh, ja, een heel ander beeld. Nu wordt er nog altijd wel gebombardeerd. Aan het begin van de avond werden buitenwijken van Damascus beschoten met artillerie. Uh, maar zo dichtbij uh, het centrum als het vorige keer was, is het nu niet gekomen. Dus dat betekent dat dat centrum gewoon de afgelopen week dat ik hier was... Uh, behoorlijk tot leven weer begint te komen. Ja, je ziet het overal. Op plekken waar dan even niet gevolgd wordt... Uh, pakken mensen toch de draad van het leven weer zoveel mogelijk op. Ja, Eddie van Wessel, jij fotografeerde onder andere voor het Trouw in Aleppo. Dat, dat is dus echt in de vuurlinie. Hoe, hoe wist je daar terecht te komen? Uh, ja, Vooral via, via contacten uh, in Irak, waar ik een, een langlopend project heb. Uh, er zijn natuurlijk uh, ontzettend veel verbindenissen met Irak en, en Syrië. Uh, de belangen zijn, die, die zijn ook uh, gedeeltelijk eensgezind. Dus uh, ja, er zijn genoeg mensen die de grens over willen helpen en daar dan... Uh, ja, als uh, fotograaf op de juiste plek willen brengen, gelukkig. Ja, en de situatie die je daar in Aleppo aantrof, was dat ongeveer wat je ervan verwacht had? Ja, je, je volgt natuurlijk veel dingen in het nieuws, dus je leest je goed in en dan, dan merk je dat uh, de situatie daar wel overeenstemt met wat je hoort. Uh, het enige is wel dat uh, um, ja, de, de bevolking gewoon klem zit in een stad als Aleppo uh, op dit moment kost een liter brandstof uh, ja, bijna 7 dollar. Uh, eten is nog veel duurder. Daar hebben de meeste mensen hun geld al aan uitgegeven. Dus de mensen die er nu nog zitten, die zitten gewoon letterlijk als een, als een rat in de val. Sander van Hoorn, waarom doe jij verslag vanuit Damascus? Omdat ik niet verder kom. Uh, dat wil zeggen, ik ben hier met een officieel visum. Uh, en dat heeft bepaalde voordelen. Namelijk dat je aan de kant van de regering kunt kijken. Dat je je wat makkelijker kunt verplaatsen door uh, het land. Um, het heeft als heel groot nadeel dat je dus voor alles toestemming nodig hebt. En daar ben ik voornamelijk uh, vandaag en gisteren... ben ik daar gewoon een paar keer uh, uh, tot mijn eigen chagrijn heel erg hard tegen aangelopen. En ja, dat, dat legt dus allebei beperkingen op. En daardoor kun je dus niet aan beide kanten verslag doen. Je kunt wel... Uh, de oppositie opzoeken hier, en dat doen we dan ook wel. Maar zodra je daar je microfoon of je uh, camera bij haalt, breng je mensen gewoon echt fysiek in gevaar. Dus dat ja, maakt het aan alle kanten moeilijk... Om, om beide kanten van de zaak te belichten vanaf hier. Ja, Eddie van Wessel, was het enigszins veilig om te werken in, in Aleppo? Nee, totaal niet. Aleppo ligt, ligt voortdurend onder vuur. Er wordt 24 uur gebombardeerd. Uh, zeker in de wijken waar ik mij bevind. Want uh, uh, ik trek op met het vrije virus leger. En dat is natuurlijk een, een doelwit uh, van, van degene met de, de meeste zware wapens en de vliegtuigen. Dus er wordt 24 uur gebombardeerd. En, en ja, het is, het, is, het is echt gewoon het is een, een stad in oorlog. Was je bang? Uh, ja, uh, je bent op een gereserveerde manier bang. Je bent rationalist natuurlijk. En op het moment dat je niet meer bang bent... dan denk ik dat je als mens niet uh, optimaal functioneert. Nee. Dus natuurlijk ben je bang, maar je probeert ja. toch het verhaal te vertellen... Uh, van al die mensen die daar ook zijn. En waarschijnlijk nog veel banger zijn. Ja. En waarvan de insteek nog veel groter is. Wat is het beeld dat je hebt gekregen van, van de kracht en de organisatie... van dat vrije Syrische leger? Ja, de kracht van het Syrische leger is absolute motivatie. Ze moeten het zeker niet hebben van hun wapens... Hey, ik zat op een gegeven moment, uh, ik, ik verbleef in, in uh, Kadi Askar, dat is een wijkje ja, een, een, een wat net buiten het centrum ligt. En uh, daar zit je uh, ja, heel gezellig met een stel vrije Syrische legerjongens die, die een, een pistool hebben met drie kogels erin en, en doodleuk vertellen dat dat hun, uh, ja, hun, hun enige wapen is. En op het moment dat je meer naar het centrum toetrekt, uh, hè, naar Salaheddin... dan merk je echt dat, dat ze daar beter uitgerust zijn. Maar nog steeds hebben ze natuurlijk helemaal niets in te brengen... tegen de vliegtuigen en, en de, de helikopters die, die uh, continu beschietingen uitvoeren. Ja, het is echt een partisanenleger. Ja, het is absoluut een partizanenleger. On, volledig ongeorganiseerd, maar met één grote drijf. En dat is uh, nou ja, de toekomst van Syrië in hun voordeel te beslechten. Ja, Sander van Horen, uh, merk je daar in Damascus veel van de bemoeienis van de Verenigde Naties met het uh, conflict? Nee, ja, behalve dan dat ik uh, natuurlijk heel makkelijk naar het hotel kan waar zij uh, zitten en zaten, want ze zijn op moment ...aan het uh, vertrekken. Vandaag veel mensen vertrokken, komende dagen ook weer. Maar ja, da da daar in het hotel bleven ze voornamelijk. En ze werden wel heel slim, hoor. Want je weet dat ze op een gegeven moment uh, een, een, een bevriezing van de missies... Van de, he, ...ze trokken er niet meer op uit, maar dat deden ze natuurlijk stiekem wel. Ze gingen dan uh, bijvoorbeeld kijken bij scholen en bij ziekenhuizen... ...en namen dan een flinke omweg... ...waardoor ze toch nog een hele hoop hebben kunnen zien van uh, de gevechten. Maar ja, dat, dat is wat ze op een gegeven moment uh, officieel uh, dan niet meer deden. En dus zaten ze in het hotel. Dus werd die missie niet verlengd. En die mensen hier, ja, die, die, die hebben dat vertrouwen in de, de VN natuurlijk ja. al lang opgegeven. Ze dus hebben dat... de gevechten niet weten te stoppen. En uh, de, de, de, de Veiligheidsraad, de andere uiting van de VN, die, die wordt het maar niet eens. Dus ja, wat, wat heb je aan de VN? Vragen ja. mensen hier zich af. Dus als ze zo meteen uh, weg zijn, zal dat ook niet veel uitmaken? Nou, in de gevechten in elk geval niet. Nee, hooguit dat uh, de VN natuurlijk op de momenten dat ze ergens waren... en dat heb ik ook wel meegemaakt, dat er ergens gevochten werd... dan kom je binnen met een VN-konvooi. En ja, dan, dan, dan is het daar even rustig. De mensen gaan er dan, ik denk voor een deel terecht vanuit... dat er op dat moment dan waarschijnlijk even niet gebombardeerd zal worden. En dus hebben we ook wel meegemaakt dat je... Um, nou ja, vrij fysiek werd vastgehouden daar als een soort menselijk schild. En ja. je kunt het de mensen toch ook moeilijk kwalijk nemen. En die van Wessel, wat is het meest je bijgebleven van de afgelopen week? Nou, dat zijn toch al de, de, de, de, de gewoon de, de de mensen die naar de ziekenhuizen komen daar. Op een gegeven moment komen er twee pick-ups naar een ziekenhuis gereden waarvan er, uh, ik denk ongeveer twaalf mensen, waarvan meer van de meer dan de helft al overleden was. En uh, nou ja, de rest van de mensen hebben ze geprobeerd te reanimeren. Ik denk dat drie, uh, uh, nog enige kans maken die dan in een pick-up naar Turkije moet... omdat er in, uh, uh, in Aleppo totaal geen, geen medische voorzieningen meer zijn. Dus die kans voor die mensen is ook uitermate klein. Ja. En dan merk je toch dat de hoofdprijs betaald wordt door de bevolking... van eigenlijk uh, de oorlog uh, die gevoerd wordt tussen de rest van de bevolking. En dat is een, een, een hele hoge prijs die daar betaald wordt. Ja. Nu je het van nabij hebt meegemaakt, wat verwacht je van het verdere verloop van de strijd? Ja, nou, dat hangt natuurlijk heel erg veel af van het, uh, van het feit of de, de rebellen goed bewapend worden. Want ze zijn uitermate gemotiveerd. Uh, ze zijn niet kundig, uh, laten we dat even vooropstellen. Ze hebben veelal geen militaire training. Maar met de juiste wapens en, de enige, en enige support kan dit conflict zich nog, nog maanden uh, voortslepen. Uh, ja, ik denk dat de hele wereldpolitiek zich op dit moment buigt over de oplossing in Syrië. Dus ik geloof dat ik me als journalistfotograaf niet aan moet wagen... Maar uh, ja, de motivatie is uitermate hoog. Dat is uh, uh, ze, ze ze. De rebellen hebben het echt over ja, sterven of, uh, of, of winnen. Ja, Sander, wil jij je wel wagen aan een vooruitblik? Nee, de enige juiste voorspelling lijkt me dat, dat het nog maanden gaat duren. En het, wat, wat ik er nog aan toe wil voegen, is dat het voor ons steeds moeilijker wordt om verslag te doen. Want kijk, op het moment dat je meegaat met het vrije Syrische leger, dan, dan kom je dus bijna niet voorbij die vuurlinie. Maar nee. nu de VN-waarnemers hier weg zijn, wordt het voor ons journalisten op een officieel visum ook steeds moeilijker. Dat was ons excuus om zonder bemoeienis van de overheid vrij door het land te reizen. Op het moment dat zij weg zijn, en dat merkte ik vandaag al meteen, dan word je aan alle kanten aan banden gelegd op een manier die eigenlijk, Nauwelijks meer interessant is. Want je krijgt dan echt het verhaal wat zij je willen laten zien. Dus, dus ja, dat wordt toch wel het ingewikkelde van die weg is dat het nog moeilijker wordt om uh, onafhankelijk en van beide kanten een verslag te doen van het conflict. wat inderdaad nog maanden gaat duren. Sander van Horen en uh, Eddy van Wessel, dank voor deze beschouwing over oorlogsverslaggeving in Syrië. My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long all hundred floors above me in the Power of Song, Leonard Cohen met U2. Dinsdag en woensdag is hij in het Olympisch Stadion in Amsterdam, maar dan zonder U2. Twintig jaar lang al is Somalië het toneel van burgeroorlog, piraterij... en terroristische groeperingen een schoolvoorbeeld van een falende staat. Morgen zijn er voor het eerst verkiezingen... wat erop zou kunnen duiden dat een wending ten goede gaande is. Mark Schenkel is journalist in Oeganda... volgt de ontwikkelingen in Somalië al jaren. Goedenavond. Goedenavond. Gaat het er wat beter? Ja, het gaat... Uh... Zeker beter in Somalië, uh, sinds een aantal maanden. Uh, de veiligheid neemt toe, uh, niet alleen in de hoofdstad Mogadishu, uh, ook daarbuiten. De hoofdstad is uh, heroverd op uh, extremisten van Al-Shabaab, een uh, streng islamitische beweging die de afgelopen jaren grote delen van Somalië in handen had. En deze beweging is nu um, in het defensief tegen militairen uit omliggende landen zoals Oeganda, uh, Kenia en Ethiopië. Ja, want twee jaar geleden bespraken we in het oog de situatie... in dat uh, Mogadishu, de hoofdstad. En toen heette dat een absolute no-go-area. Uh, kan ik er nu weer lopen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Je moet nog wel oppassen. Maar um, nee, er komen steeds meer berichten van, uh, van uh, uh, mensen... die uh, uh, in Mogadishu over straat gaan, die uh, winkels heropenen... die weer naar de markt gaan... Um, Helemaal veilig zou ik het nog niet noemen. Uh, er vinden nog uh, sporadisch aanslagen, plaats, Maar de tijd dat Al-Shabaab, die, die extremistenbeweging, uh, echt delen van de stad controleerde, dat is echt voorbij. Er heerst de, de wel degelijk een, een hernieuwd soort optimisme. Jan Abbing, senior onderzoeker aan het Afrika-studiecentrum in Leiden. Kenner van de Horen van Afrika, ook goede avond. Goedenavond. Morgen zijn daar dus verkiezingen. Wat, wat zijn dat voor verkiezingen? Ja, dat zijn verkiezingen voor uh, de president van de nieuwe federale Republiek Somalië. En dat zijn niet verkiezingen zoals wij ons die voorstellen... Waar, uh, waarbij partijen zich uh, uh, hebben voorgesteld aan het publiek... en, uh, en uh, een programma hebben gepresenteerd. Maar het gaat om dus om, om een uh, keuze van het nu zittende voorlopige parlement... voor de president van de republiek. Oh, alleen daarna... de leden van het parlement stemmen. Ja, die stemmen. En die claimen dat ze een representatieve afspiegeling zijn van de Somalische samenleving. Ze zijn ook met zorg uitgekozen en afgevaardigd door de 18 districten van, van Somalië. En die hebben dus het mandaat, zeg maar, dus indirect, een soort kiesmansysteem, zeg maar. Die hebben het mandaat om die president te kiezen en dan, dan de, de voorzitter van het parlement. En dan zullen ze gaan werken aan allerlei technische zaken om die implementatie van echte verkiezingen ja. voor te bereiden. Maar die parlementsleden zijn dus zelf niet gekozen? Die zijn gekozen op lokaal niveau door de gemeenschappen... waar ze uit voort zijn gekomen, maar niet via een partijticket. Nee, nee. Een... nee, precies het zijn dus regionale dat vertegenwoordigers van, van ja. stammen of zo. Nou ja, stammen heb je daar niet, maar je hebt wel daar kleingroepen. En daar ja, zijn ja. ze vertegenwoordigers van, ja. ja. Dit systeem geeft eigenlijk veel macht en invloed aan, aan weinigen. Is dat geen ernstig risico? Nou, als die vertegenwoordiging van die Klen-mensen uh, die daar nu zitten... in Mogadisjo, de hoofdstad, als die goed is gebeurd... Dan is, dat, uh, dan is dat op zich nu in deze situatie helemaal geen bezwaar. Dat, het kan bijna niet anders. De helft van het land is nog bezettend natuurlijk door de, de bewegingen... genoemd door Mark, de El Shabaab. Ja. En daar kan je niks geen verkiezingen enzovoorts uh, organiseren. Je kan daar nauwelijks de goede vertegenwoordigers vinden... Uh, maar toch is dat, is dat gebeurd via-via. En uh, ik denk wel dat, dat uh, als het proces wordt beheerst en straks wordt verbreed... Uh, en de lijnen vanuit het centrum naar die uh, basis, naar die kleingroepen... en al die regio's goed worden onderhouden, dat het wel mogelijk is. Ja. Ja, ja. Ik zie voorlopig geen andere weg uh, wat dat betreft. Nou, op die manier kan een nieuw uh, parlement dus bijdragen... aan de stabilisatie van het land die uh, op gang is gekomen. Ja, ik denk het wel. Dit is toch wel een positief uh, moment. Ondanks alle, we, voorspelbaar weer allerlei protesten... van diverse groepen in de Sobaïlle samenleving. Het was toch geen goede grondwet. Hè? Dat is, is een grondwet aangenomen uh, een paar weken geleden. En er zijn toch weer niet allerlei rechten geëbiedigd... en we zijn niet goed vertegenwoordigd, bla, bla, bla. Maar toch uh, is dit wel een goed moment... Wat als het succesvol blijkt te zijn, ook morgen die verkiezing straks... in dat, in dat uh, voorlopige parlement, waarbij mensen mee kunnen gaan doen. En ja. als je dat momentum krijgt, dan is het wel een, uh, een, een weg om, uh, om voor te gaan. Ja, want nu zonder partijen en zonder brede democratische inspraak... is eigenlijk de vraag, wat willen de Somaliërs zelf? Ja, dat is altijd de vraag. Wat willen ze precies zelf? En hoe stellen ze zich dat voor? Uh, en dat... Uh, dat is, dat, daar blijft enorm verschil van mening over. Wat men wil is een federale staat. Dat is er we nou wel uit. Dat is ook Die grondwet is voor, de voor een federale republiek. Men wil allemaal vertegenwoordigd zijn. Dus al die klengroepen en subklengroepen die willen een of andere manier een vertegenwoordiging hebben. Nou, Dat is ook deels, uh, grotendeels gebeurd. En men wil ook een, uh, een uh, goed werkende vrije economie hebben. Hè? Somalië, ja, dat ja. is misschien nog wel het belangrijkste... die economische dynamiek van het conflict... Hè? die we de afgelopen twintig jaar gezien hebben. Ja... Dat is, de, dat is eigenlijk de, de Achilleshiel van Somalië. Uh, nou, het is het positieve, omdat de economie... ondanks het ontbreken van een staat in de afgelopen 20 jaar... het uh, toch relatief goed gedaan heeft. Oh, door, ja? Uh, door, ja, door een opvallende fantasievolle... Vrije, veerkrachtige, vrije, vrije economie. Een klassieke laissez-faire systeem heb je in Somalië. Ja. En dat heeft dus voordelen en nadelen. Met de weg naar de staat. Ja. Ja, er, zijn, er is geen echt goede juridische kader voor. En waardoor dus dingen misgaan. En als er een conflict optreedt, loopt het de hand. En de ecologische schade is groot. Hè? Hebt de, de, de, de environmental, hoe noem je dat? De, de, de omgeving, het de, de, de milieu. De ja. milieuschade is groot. Die ah, is ja. niet gereguleerd. Zeg maar, Mark, ja. ja. Okay. Mark Schenkel, op het vasteland van Somalië gaat het dus beter, horen we. Maar hoe staat het op, op zee? Met de roemruchte piraterij. Ja, maar nou, daar wordt ook een vooruitgang geboekt. Althans, vanuit het perspectief van uh, uh, iedereen die tegen de piraten is. Want uh, het aantal succesvolle aanvallen uh, van die piraten neemt, uh, neemt staag af. Het wordt voor een groot deel toegeschreven aan de uh, aanwezige internationale uh, marine missies. Maar uh, het laatste half jaar, tot heel jaar ook, aan. Het toenemend aantal uh, particuliere beveiligers. Dat rederijen op hun schepen meenemen. En dat, uh, dat schrikt een boel piraten af. Ja, u verblijft in Oeganda. En dat land heeft een hele grote bijdrage geleverd. aan de vredestroepen van de Afrikaanse Unie in Somalië. Zit het werk van die militairen er nu nagenoeg op? Nee. Um, in zekere zin kun je zeggen dat het pas begint. Uh, die militairen uit Oeganda en Burundi. Uh, die hebben een. ...grote rol gespeeld in het, uh, ja, het verdrijven van die extremisten van Al-Shabaab uit de hoofdstad Mogadishu. Dat heeft veel wetens uh, van die vredestroepen geëist, maar uh, in die opzet zijn ze nu geslaagd. Uh, de volgende stap die nu moet worden gezet is dat buiten Mogadishu, dat een hele grote achterland in Somalië ook uh, uh, gevrijwaard wordt van die extremisten. Nou, daarbij kan Oeganda rekenen op steun van Kenia, dat vorig najaar ook uh, Somalië binnenviel, en Ethiopië, dat ook een geschiedenis heeft ja. van uh, inmenging in Somalië. Dat is, de, ja. dat is de volgende stap. Jan Abbing, wat zijn uw verwachtingen voor, voor morgen en op de wat langere termijn voor Somalië? Nou, de morgen wordt er een president gekozen. Dat, dat, dat zal dat de zittende president ja. van die overgangsregering worden, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, die, die wordt herkozen, of, ja, gekozen, denk ik. En dat is dan uh, een stapje voorwaarts. En dan uh, hoop ik dat uh, die, laten we zeggen, die institutionalisering van die, van die, van die uh, federale, federale staat uh, plaatsvindt volgens uh, het boekje. Dat weet je natuurlijk nooit. En uh, ik denk dat uh, wat Mark zegt over die stabilisering door die amisom troepen... dat dat uh, inderdaad nog uh, lange tijd nodig zal zijn. En het belangrijkste daar is dat die toch die, die buitenlandse troepen niet te lang blijven in Somalië... want dan krijg je weer een enorme tegenreactie tegen buitenlandse aanwezigheid. Ze ja. moeten zo gauw mogelijk uh, goede partners uh, uh, on the ground op, vinden, de, zeg maar... Uh, in de gemeenschappen zelf, die ja. uh, allerlei taken, politietaken en uh, legertaken taken ja. overnemen. En dat is, dat is ontzettend belangrijk, denk ik. Jan Abbing niet... en Mark Schenkel, ja. tot zover Somalië.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 Le monde est flou, jusqu'à demain, je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau, une caresse, une ivresse, un solo. Thomas Dutron, zoon van Jacques Dutron en François Zardy... met Je suis pas d'ici. King Lear, het verhaal van Shakespeare over een oude vorst... die zijn macht afstaat en alles verliest... gaat deze week bij Het toneel Speelt in première... met in de rol van Gloucester, Jules Croizet. Goedenavond. Goedenavond. Behalve King Lear worden dit seizoen in Nederland ook Shakespeare's... Een hoop gedoe om niets, Othello, Een midzomernachtdroom, Macbeth gespeeld. Hoe verklaart u deze hoogszin in Shakespeare? Omdat het zo'n schrijver is, denk ja. ik. Maar het is wel een veelzijdig programma. Hè? Want er is ook eens smudge do about nothing. Veel gedoe om niets. Dat is toch een stuk dat niet zo vaak gespeeld wordt. Een midzomernachtdroom, ook een lichtvoetig stuk. Het is dus ja. een mooie mengeling met Othello. Ja, ik, ik verklaar het alleen maar. Shakespeare is een, een, een geniaal wonder. Ja. ja, ik was vrijdag bij een doorloop van King Lear... en ik vroeg me ondertussen wel af of Shakespeare met de. het is een, een bizarre, ingewikkelde intrigue en uh, archaïsche taal en veel uh, koddige grappen van een nar, of het wel in alle opzichten de tand destijds doorstaan heeft. Nou ja, dat vind ik eigenlijk wel. Want dat conflict waar het om gaat, en uh, waar Lier dus de hoofdrol in is, maar eigenlijk Gloster in, in een parallelrol speelt: ja. Lier met zijn conflicten met de jeugd, de dochters, en uh, zijn foute keuze daarin. En gloster het probleem, het conflict met de jeugd, zijn zonen. Ja. Ook daar een foute keuze in, beide, met een vrij dramatisch uh, uh, gevolg. Maar het, het, het, het, dat is toch iets waar we het eigenlijk op het ogenblik enorm over hebben. Over de ouderdom en de jeugd. He, de, de, de, ik lees een brief voor waarin ik dat ook zeg. Hè, in het begin van het stuk. De ouderdom, zegt die, zegt die jonge broer. Hè, waarom moeten wij altijd maar accepteren... dat de ouderen maar door blijven leven. En wij, als wij eenmaal oud zijn, dan hebben we niets meer van onze oude dag. Daar haalt hij zijn broer mee. Ja. Uh, aan, uh, probeert hij hem duidelijk te maken. Of dat hij zijn vader weer duidelijk te maken. Dat hij zo'n verschrikkelijke... Uh, uh, ja, dat er een conflict is. Ja. En dat is met Lier natuurlijk ook. Dat vind ik toch wel de tandarts. Ja, en dat tijd. is een conflict... Wat... Zelfs op de achtergrond in de huidige verkiezingscampagne. Hè, met, met de G500 en al dat soort dat dingen. Ik, daarom. Dus ik vind Dagelijk, dat het de Chantal destijds altijd overleeft. En daarbij, het is toch een fantastisch stuk. Wat die man geschreven heeft: aan schitterende taal. En Teksten. En het is daar toch de manier zoals dat geregisseerd is... door Jaap Spijkers bij het toneel ja. speelt. Ja, ik zit er zelf in, maar ik vind dat zo fantastisch gedaan. Aangepast naar onze tijd. En toch de archaïsche taal zit er natuurlijk in... Uh, en met een jonge bezetting. Allemaal ja. prachtige jonge vrouwen. die de meest vilijne kringen staan te spelen. Ja, ja, één, ja natuurlijk, ja, ja. Maar, ja. Want Cordelia is natuurlijk het tegenovergestelde. Ja. En Daan Schuurmans en al, alle jonge mensen die daarin zitten. de nar. heel groot. Het zijn drie generaties. Ja. Jeugd, een middenklasse, dat is Mark Riepman, die Lier speelt. En twee oudere acteurs, dat zijn Drie Smits en ik. Ja. De van, de, van de oude generatie. Ik begreep dat u pas op het, op het laatste moment voor die rol van Gloster bent gevraagd. Nou ja, op het laatste moment. Ik, uh, ik, ik uh, was met Puck, mijn vrouw, was ik, uh, op vakantie geweest. En we komen de grenzen over en een telefoontje gaat dat er een acteur was uitgevallen die uh, kloster speelde en of ik dat kon spelen. Het was ook heel komisch wat mijn eerste zin was. Ja, ik ga net de grens over. <lacht> oh ja, welke kant dan uit? <lacht> ik zit nou naar huis. Ja. Oh, dat is gelukkig. Zou je dat willen doen? Ik heb daar natuurlijk wel even over moeten nadenken, want ik heb daar door een andere productie een beetje in verlegenheid gebracht. Maar die heb ik gelukkig in goed wat zoen kunnen afronden. Ja. Want ik vond dit toch een te mooie uitdaging. En het is een eervolle rol in de theaterwereld. Ja, Oh. Ja. Ja, u belichaamt eigenlijk, dat vroeg mij in, in, in dat stuk, de generatie die alles verliest. Hè? Maar, maar dat, dat afstand doen en dat terugtreden. dat is ook wat een, wat een oudere acteur op de deuren zou moeten doen. U, ben, u bent 74. Voelt het ook alsof u ja, ook uw eigen wisseling van de wacht aan het spelen bent? Ja, maar dat heb ik al. Uh, ik heb het nog nooit zo druk gehad als de, uh, uh, dit jaar en het komende jaar. Ik zit hier dan weer in een stuk, kerstentuin bij, uh, de bij de Hubbelings-Stuurman-producties. Daarna is er ook alweer een grote productie op gang. Ik had gedacht dat ik al lang niet meer uh, heel veel zou spelen. En het wordt steeds drukker en drukker. En ik vind het nog steeds verrukkelijk. Ja. Ik hou ervan. Ik hou van mijn vak. En dat zal ik altijd houden. Ja. En ik heb al die acteurs meegemaakt die het al gespeeld hebben. Ja. U, u, u zei: ja, het gaat over het in het algemeen probleem van ouderdom. En dan zien we dat. Ken leren wordt, wordt waanzinnig. Is dat niet een. Ja, dat is voor mij een schrikbeeld van het ouder worden? Ja. Dementeren. Dat is, ja. Maar uh, bij Lier ligt dat toch wel wat anders. Het is niet echt uh, uh, dat dementeren. Het, kijk, als het ouder worden brengt ook uh, bepaalde vervelende dingen met zich mee. Ik ben hier en daar ook wat krikkenmikker geraderd worden. En heb een beetje last van mijn knie. En uh, ik, ik denk er maar niet over na. Dat, dat ook de geest uiteindelijk waarschijnlijk wel eens een deuk zal gaan ja, krijgen. Ja. Maar uh, als ik daarvan mee zou gaan leven dat dat mijn toekomstbeeld zou zijn. Dan zou ik ook niet meer gelukkig zijn. En ja. ik ben nog steeds stralend gelukkig in mijn leven. Het wordt veel. En u moet in uw uh, lange carrière veel uh, King Lears hebben gezien. En al meegespeeld? Ja. Welke zijn u het meest bijgebleven? Uh, nou, de, dat, dat is de, de, in eerste instantie dat ik met Albert van Dalsem uh, heb mogen spelen. Dat was in het seizoen 63, 64. Ik was nog een jong broek, ik was 25. En speelde toen de rol van Edmund, de zoon waarvan ik nu de vader speel. Ja, ja, ja. Dat was de eerste ja. keer. en dat, Die applet heb ik vijftien jaar later nog een keer gespeeld. Oh. Met Guus Hermes. En daarna Guus Hermes als keer King ah. Met Guus Hermes als King ja. En daarna nog een keer toen mijn vader King Lier speelde. Max ja. En uh, Welke is van de voorstellingen mij nou het meeste bijgebleven? Ja, dat is dan toch het... Uh, uh, de, misschien wel het laatste de voorstelling met mijn vader. Ja. Afgezien van het feit dat dat weer eens een unieke ervaring is... om met je vader in een stuk te staan. Maar het was ook omdat ik het een hele erg mooie lier vond. Ja. Nou En daarna heb ik heb het zoveel gezien van nog zoveel meister, andere acteurs. Meester Johnny Kraaikamp. Johnny Kraaikamp. Prachtige lier. Op zijn manier veel kritiek onderhevig geweest... in de tijd omdat hij het ging doen. Maar een prachtige lier. Ik heb het van André van den Heuvel gezien en uh, mijn broer heeft het gespeeld. Uh, uh, ja, ga zomaar door. Het is ontzettend veel. En ja. ik, ik, ik hou eigenlijk wel van het stuk. Ja, is het in de, in de loop van de tijd, is het door de generatie hen veranderd... hoe het de wijze van uitvoeren van King Lear... is het ja, soberder geworden? Ja, ik, en nogmaals, wat heeft nou de meeste indruk op me gemaakt? Dat is natuurlijk altijd heel vals om dat te zeggen. Maar ik geloof dat zoals Mark het nou speelt, Mark Riepman ja. de rol van Lier speelt. Maakt op mij ook weer een buitengewone indruk. Omdat dat dan. Waarom? Om, ook omdat het de jongste Lier is die ik ooit heb gezien. Mark is tenslotte de middengeneratie. Hè? En de, de, de mensen die ik nou net noem, speelden het toen ze al de oude ja, generatie was. Toen ze was. zo oud waren ja, als Lier is. Een, ja, ja, zeventig drie. Maar Mark, Mark geeft daar een kleur aan, die ik dan ook weer kan vind. Maakt dat een verschil vind. als je zelf niet zo oud bent als de rol die je moet ik spelen? Ik denk het wel dat dat een verschil maakt. Maar uh, zal Zalda heeft daar misschien ook uh, op een, in een bepaald opzicht veel meer moeite mee, want hij moet tenslotte toch uiteindelijk een oude man zijn. Ik vind dat hij dat is. Maar ik kan me voorstellen dat je als je uh, zelf uh, is om, om en bij vijftig geloof ik, ja, dat, dat je dan dat hoorde, je dat ja. natuurlijk uh, heel moeilijk vindt. En het is ook heel raar dat de, de man met het parallelverhaal gloster. Dan ben ik dan. Dat ik natuurlijk wel 74 ben. Ja. Maar we hebben daar geen probleem mee. En ik vind het een. ik kijk vanuit mijn ooghoeken naar die scène die ik samen met hem heb, ja, ik zit hem diep te bewonderen. Had u niet liever zelf lier gespeeld? Nee. nee. Dat zal ik ook zeggen, daar ben ik niet te oud voor. Natuurlijk, ik heb de leeftijd. Maar de conditie die je daarvoor hebt nodig hebt, en ook lichamelijk, dat geloof ik dat ik daar een probleem mee zou krijgen. En bovendien, nou heeft mijn vader dat gespeeld, nou mijn broer dat gespeeld. Ik denk, nee, alsjeblieft, wat ben ik blij met kloster. Want? Ja, dus want. Omdat ik dat eigenlijk zo'n mooie rol vind. En uh, de bescheidenheid van die rol, hij is tenslotte een stuk kleiner. Maar het is... Uh, uh, I, I, I, I, dat past nou precies in wat ik mezelf voor ogen heb gesteld... om nog op mijn oudere uh, leeftijd te doen. Jules Crozet, bedankt. Dan zeggen we nog even luid en duidelijk voor iedereen... King Lear van Het toneel speelt... gaat komende donderdag in het nieuwe lamar Theater te Amsterdam in uh, première. Ja, en, en, en daarna u... spelen we door het hele land het tot hele land. Uh, november. En we spelen er we drie weken in het Lamart Theater ongeveer. Oké, okay, Jules Crozet, ja. goede reis terug. Het is 5 voor 12. Het Britse Koningshuis zoekt een chauffeur. Een stuk uitdaging voor iedere werkloze, zou ik zeggen. Goedenavond, Hieke Jippes. Engeland, goedenavond, Kenne. John. Zou het een leuke baan zijn? Nou, als je keuze is tussen uh, werkloos zijn of leden van de koninklijke familie en de koninklijke hofhouding op en neerrijden, dan denk ik dat het wel een leuke baan is. Wat, wat zouden zoal de vereisten zijn waaraan zo'n persoon moet voldoen? Nou, als je naar de advertentie kijkt, moet hij genoegen nemen met 23.000 pond per jaar... en moet hij ook nog beschikken over uh, een gevoel voor tact en hem moet diplomatiek zijn. En uh, dan zegt de advertentie met typische understatement... dat um, een beroepscarrière als chauffeur in het verleden ook wel tot aanbeveling strekt... Dat lijkt mij ook wel, want zo'n chauffeur moet toch ook op kritieke momenten... zoals heel enkele keer wel eens voorkomen, weten te ontsnappen... aan bijvoorbeeld iemand die een aanslag wil plegen. Zulke kritieke momenten hebben zich voorgedaan? Ik kan er één bedenken, dat is weliswaar van lang geleden... maar Prinses Anne is een keer uh, uh, met haar toenmalige echtgenoot uh, Mark Phillips... klemgereden op uh, de mol door een man... Uh, met een geweer die uh, vervolgens vier mensen in haar directe omgeving heeft uh, neergeschoten. Ah. Hij wilde haar kidnappen, niet gelukt. En, en uh, hij maakt natuurlijk veel mee, maar hij mag niet uit de school klappen? Nee, hij mag absoluut niet uit de school klappen. De koninklijke familie heeft tegenwoordig een uh, uitermate uh, strikt geformuleerde arbeidsovereenkomst... waarin met name uh, dat niet uit de school klappen wordt geformuleerd sinds... een. Uh, huishoudster van um, Charles en toen nog Diana aan een krant... foto's en verdere details heeft verkocht van welke foto's... en welke voorwerpen prins Charles precies op zijn nachtkastje in Highgrove had staan. Ja. Uh, die huishoudster is vervolgens uh, uh, um, civiel aangesproken... en heeft naar Amerika moeten vluchten... omdat ze anders in Groot-Brittannië zeker uh, de gevangenis zou zijn ingedraaid. Gezien al die vereisten lijkt 23.000 pond mij geen vetpot. Zijn maar de pond op 1,25. Nou ja, goed. 30.000. Nee, oh. ik ben het met je eens. Oh. Ja, dat is ja niet Maar weinig. het gaat natuurlijk ook om de status. Hè? En het oh, feit ja. dat je mag wonen in de koninklijke stallen. Dat heeft toch ook wat. Ja. Stel nu dat jij het werd. Een keurig iemand per slot van rekening. Wie van deze familie zou jij dan het liefst rondrijden? Ik denk dat het heel leuk zou zijn om um, Harry rond te rijden. Ik denk dat het ook wel leuk is. Ik denk dat elke chauffeur het ontzettend leuk vindt om natuurlijk vanwege de eer de koningin en/of en prins Philip uh, rond te rijden. Um, en ik denk dat de, de absolute top daarna Kate en/of William zijn. Ik denk dat uh, de absoluut uh, minst gewenste passagier uh, Prins Andrew is, de broer van Prins Charles. Uh, dat is het type man van weet u wel wie ik ben. Dus ik denk niet, uh, niet dat je... chauffeurs uh, dat hem uh, erg graag nee. hebben. Evenmin zullen ze heel dol zijn op Sophie Wessex, de, de, de vrouw van de jongste broer van. Uh, Prins Charles, die zich, zoals wel vaker gebeurt... met burgermeisjes die in de koninklijke familie trouwen... die zich koninklijker dan de koningin zelf gedraagt. Uh, dankjewel, uh, Hikkie Jeppes, voor deze toelichting. Heel interessant. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert uh, Eva Jinek. Zometeen de warme jannen. En ik eindig met een gedicht van Martin Veldman... dat mijn herinnering aan Katwijk augustus 2012... met mijn kleindochters aan zee zo mooi weergeeft. Herinnering. De zomer was lang en licht van wijn, muziek en liefde. Over stroomribbels sprong een kind alsof het om te zijn... niets, niets anders behoefde dan brood en zon... en wind die door zijn haren zoefde.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 Dit is Radio 1.